5 uur. Het NOS Journaal. Dokter Hark. Tweede Kamer steunt uitkopen gezinnen onder hoogspanningskabels. Landen maken Gaddafi's eigen geld over naar opstandelingen Libië. Een nieuwe staking OV grote steden aangekondigd.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 De 96-jarige Ati Ridder Visser mag haar verzetsherdenkingskruis houden... ondanks haar bekentenis van een moord uit 1946. Een woordvoerder van Middellandse Zaken zei dat er geen regeling bestaat... om dergelijke onderscheidingen terug te vorderen. Ati Ridder Visser vermoorde in maart 1946 ingenieur Felix Goulier. Ze dacht dat hij met de Duitse bezetters had samengewerkt. Later bleek dat Goulier Joodse onderduikers in huis had gehad.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 Hij had een psychose en wilde met zijn sprong ontsnappen aan hallucinaties. De Australiër moet ook een schadevergoeding van 120.000 euro betalen. Hij heeft zijn celstraf al in voorarrest uitgezeten. Een treinkaartje naar Amsterdam gaat op Koninginnedag mogelijk meer kosten dan normaal. De gemeente Amsterdam wil een toeslag invoeren om zo de schoonmaakkosten na Koninginnedag te kunnen betalen. Het schoonmaken van de stad kost enkele tonnen per jaar. Wethouder Ascher denkt aan een toeslag van 1 of 2 euro per treinkaartje. De gemeente gaat hierover in gesprek met de NS, maar de NS ziet niks in het voorstel en noemt het een onuitvoerbaar plan. Het weer dan nog, vanavond opklaningen. In de loop van de nacht hier en daar een enkele misbank. Morgen eerst zon, smiddags vanuit het zuiden regen. In het oosten en zuidoosten mogelijk met onweer. Temperatuur morgen 17 graden aan zee, en een graad of 20 in Limburg. ABB Verkeersinformatie. Het is met 170 kilometer filen... iets minder drukke avondspits dan gebruikelijk. Die trend zien we eigenlijk al de hele week. Een paar files springen er toch uit. Het is heel druk op de A4, Amsterdam-Den Haag... tussen Knoop het Burgerveen en Dorp, 14 kilometer. En op de A9, Amstelveen naar Alkmaar, heeft hij ook veel vertraging... tussen Beverwijk en Knoop het Kooijmeer, 8 kilometer. Time to begin.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 Acht over vijf, goedemiddag. We gaan straks naar Luxemburg, want daar is zojuist besloten dat Roemenen en Bulgaren voorlopig toch niet vrij door Europa mogen reizen. De Syrische regering probeert de bevolking met geweld aan zich te onderwerpen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie van de VN. De regering doet het met sluipschutters, tanks en luchtafweergeschut. Volgens de VN zijn er sinds maart op deze manier al meer dan 1100 mensen omgekomen. Nog eens 10.000 mensen zitten gevangen. Journalist Noor Diep in Deep in Damaskus. Um, wat is het uiteindelijke doel van de regering? Tot hoever wil de regering hiermee gaan? Is jou dat duidelijk? Ik denk dat de regering aan, aan, aanstuurt op een sectarische burgeroorlog en de indicaties zijn daarvan heel duidelijk, namelijk op hele steden inbombarderen in plaats van bijvoorbeeld alleen maar de activisten of alleen maar de demonstranten aan te pakken. En de reden daarvoor is dus het volgende, zij willen hun geweld legitimeren door te kunnen zeggen, zie je wel, er is een gewapende opstand en, die is daar, is en daar moeten we wat aan doen. En dat onderstreept natuurlijk het aloude mantra wat het Bashar met het Assad-regime altijd gebruikt heeft. En dat mantra is, of het is Assad aan de macht, of het is secte aan zijn chaos. De, daar spint het gezag garen bij, tenminste, dat, dat denken ze. Uh, nu, nu ben jij sinds een paar dagen in, in Damaskus. Uh, wat merk je van die strategie van Assad op straat? Kijk, de, mensen, de sfeer, laat ik daarmee beginnen, is ontzettend gespannen. Uh, er zijn, om te beginnen, geen toeristen meer vrijwel. Uh, heel veel winkels gaan eerder dicht of zijn al helemaal gesloten. Terwijl ik uh, me bevind in het, uh, in het toeristisch centrum van heel Syrië eigenlijk. Dus de sfeer is gespannen. Geloven de mensen wat de Syrische regering zegt? Ik denk dat, dat, dat het aantal mensen dat de Syrische regering gelooft steeds kleiner wordt... Want mensen weten nou eenmaal, ze hebben Al Jazeera, een aantal mensen kunnen op internet wat de, regering, wat de regering aan het doen is. En zeker na de marteling en de dood van uh, Hamza al-Khatib, dat is een kind van 13 jaar in Dara, waarvan beelden zijn getoond op uh, allerlei bronnen, op internet maar ook op Al Jazeera, waarin je te zien was hoe, hoe dat kind gemarteld was totdat hij dood is gegaan. Dat heeft zoveel wrok veroorzaakt bij de mensen dat het zelfs degenen die een beetje geloof hadden in de regering, dat nu vrijwel volledig kwijt zijn. Dat betekent niet dat de regering geen supporters heeft. Dat hebben ze nog wel. Maar ik denk dat dat aantal ontzettend klein is. En lukt het jou als journalist met, met mensen te praten die je, die, die je ziet in Damascus? Het is ontzettend moeilijk om met wie dan ook te praten in een dictatuur... altijd uh, laat staan in een situatie zoals nu in Syrië. Um, alleen, ik kom daar vaker. Dus er zijn enkele mensen waar ik een soort vertrouwensband mee heb. Ook die zijn ontzettend voorzichtig... En uh, kunnen me alleen steken onder bepaalde omstandigheden. Het is voor een journalist zoals gezegd in een dictatuur altijd onmogelijk om informatie uh, te vinden op een makkelijke manier en te verifiëren. En op dit moment is het bijna onmogelijk om dat te doen. Dat is waarom ook er geen journalisten hier zijn van uh, grote renders als Al Jazeera of BBC. Want als jij uh, bijvoorbeeld met iemand op straat spreekt en je vraagt is hier een demonstratie? W wat gebeurt er dan? Nou, dan word je of dan wordt dat je weer doorgegeven, dat jij daarnaar hebt gevraagd. Nee, je moet je, je moet je het volgende voorstellen. Er zijn op elke hoek van de straat, in zo'n beetje, uh, zo, uh, ik denk heel Syrië... en zeker op belangrijke punten, zoals in de hoofdstad... Uh, zijn mensen die de boel in de gaten aanhouden. Dus uh, mensen van de veiligheidsdiensten, soms in burger, soms in uniform. En zelfs de mensen in burger, op een gegeven moment leren die herkennen. Want of je ziet ze heel vaak op een bepaalde plek... terwijl ze niks specifieks te doen hebben daar, bijvoorbeeld het hebben van een winkel of het hebben van een zaak. Um, en dan weet je dat als je zoiets zegt dat dat direct gehoord wordt... dat, dat je dan verdacht bent en direct wordt opgepakt... Uh, om, of om gevraagd te worden of om gemarteld te worden of iets erger. Dus dat is ontzettend gevaarlijk. En wij bellen nu, dat kan wel? Het is risicovol, maar ik probeer ervoor te zorgen... om zoveel mogelijk uh, veiligheidsmaatregelen te nemen... Om niet ontdekt te worden. Oké, okay, nou, over die maatregelen gaan wij uiteraard niet uh, spreken. Ik zou zeggen, wees voorzichtig daar in Damaskus. Dank voor jouw verhaal daar vandaan. Noord Deep, journalist dus, in Syrië. Hoeveel makkelijker gaat het in Nederland? Syrische Nederlanders hebben in een gallery aan de Rotterdamse schiekade... een jasmijnplein ingericht. Vandaaruit volgen ze het nieuws uit Syrië... en proberen ze het verzet te steunen. Vanochtend kwam minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken... bij zo'n bezoek om naar hun bevindingen te luisteren. Verslaggever Karin Albers sprak hem na afloop. Minister Rosenthal, u heeft net een half uur gesproken... hier met de Syrische Nederlanders. Wat gaat u bijblijven? Wat mij bijblijft is de... Uh, datgene wat ook de mensen in Syrië die de straat op zijn gegaan... zo duidelijk hebben gemaakt... dat zij willen dat Syrië een land is waar men in vrijheid kan leven. Waar men ook in vrijheid met elkaar kan leven. En wat ik ook, heb meegen wat ik ook van hieruit meeneem, is ook het, de duidelijke boodschap... dat het dan er niet om gaat dat in dat Syrië dat in vrijheid dan leeft één groep het voor het zeggen zou moeten hebben. Nee, ik hoor dat er ook de behoefte is... om al die verschillende gemeenschappen die er in Syrië zijn... geloofsgemeenschappen, maatschappelijke en politieke stromingen... met elkaar inderdaad in een democratisch verband te brengen. En wat kunt u als minister van Buitenlandse Zaken in Nederland daaraan bijdragen? Ik kan vanuit Nederland ertoe bijdragen dat wij... en dan zeg ik toch weer uh, in internationaal verband voortdurend pressie uitoefenen, druk uitoefenen... om ervoor te zorgen dat we de sancties die we uitoefenen op Syrië... dat we die rigoureus ook uitvoeren. Die internationale gemeenschap moet ervoor zorgen... dat zo snel mogelijk dat regime beseft dat het helemaal alleen staat. Dat het geïsoleerd is. Osje Abdel Fattah, daar gaat hij, de minister. Is hier toch uh, nou, bijna een uur binnen geweest. Wat heeft hij jullie nu kunnen vertellen waar je hoop uitput? Dat hij gaat voor ons uh, beleiden dat de moorden die daar zich afspelen uh, zo snel mogelijk uh, dat hij stopt. Dat is uh, voor hem is een nummer één, voor ons ook. Wat ik jammer vind dat, dat hij nog steeds uh, heeft over de hervorming in Syrië. En dat, dat is nu al, we zitten in, in, in de derde maand, waar i, iedere dag doden vallen en massagraven worden ge, ge, ge, gevonden. En, Hervormingen is niet meer aan de orde, dit regime moet gewoon weg, wat u betreft. En, en deze regime kan niet hervormen. Hij kan niet hervormen na zoveel moorden heeft hij gepleegd. En dus dus dat, dat, dat is onmogelijk. En wat zei Rozental daarop? Hij zei dat nummer één, dat het geweld stopt. En het maakt me niet uit op welke weg het is. Okay. Uh, maar wij zien dat het maar één weg is om die, die geweld te stoppen. Volgens mij heeft hij net ook nog wat geschreven in dat boek. Zullen we eens even kijken wat hij heeft ja. opgeschreven? Ja. Ja. Dank voor deze indrukwekkende ontvangst. Uri Roosentaal, minister van Buitenlandse Zaken. 9 juni 2011. Nou, kijkt u er met uh, genoegen op terug? Ja, uh, ik hoop dat... Uh, volgens mij hij, hij is hij onderweg naar Brussel... Ik hoop dat hij veel voor ons kan doen. Het feit dat hij hier geweest is, dat, dat is voor ons een heel goede ondersteuning. Het feit dat hij hier met ons gesproken, dat is, uh, daar zijn we heel blij mee. En, uh, en we hopen dat, uh, dat het niet voor niks is, dat, dat we iets, echt, iets duidelijk horen vanuit de EU. Een duidelijk standpunt. Nederlandse steun voor het Syrisch verzet vanaf de Rotterdamse Kade. Zometeen. Frankrijk heeft na België en Nederland nu zijn eigen therapistenbier. Bij de AWB houdt René Passet vandaag de files bij. René. Ja, het is een minder drukke spits dan gebruikelijk, uh, Muzela. Er staat normaal gesproken 280 kilometer file op dit tijdstip. En nu komen we niet verder dan 180 kilometer. Trend die we eigenlijk al de hele week zien. Maar toch een paar lange files op de A4 Amsterdam-Den Haag... Dat 14 kilometer file vanaf knop het Burgerveen tot aan Dorp. Het is niet precies duidelijk waarom die file vandaag zo lang is. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 6 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 ook wat meer drukte dan gebruikelijk. Richting Gouda tussen Schiedam-Noord en het plein 10 kilometer. En de laatste file die er echt uitspringt is de A50 Eindhoven naar Os. Tussen Eerde en Veghel-Noord 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Roemenen en Bulgaren mogen voorlopig toch niet vrij reizen door Europa. Officieel voldoen de twee landen aan de criteria voor toetreding tot het Schengengebied. Maar Nederland vertrouwt de zaak niet. Minister Leers heeft vandaag de geplande toetreding van Roemenië en Bulgarije geblokkeerd. Dat gebeurt in Luxemburg. waar ook correspondent Chris Ostendorf is. Chris, waarom ligt Nederland dwars? Nederland is zich in Europa behoorlijk aan het profileren als dé grote tegenstander van immigratie en open grenzen. En daar hoort dit ook bij. Het probleem is alleen dat Europa heeft al jaren geleden beloftes gedaan aan nieuwe lidstaten als Bulgarije en Roemenië. Dat ze ook de vruchten van het Europa zonder grenzen mogen plukken als ze maar nette grenshokjes gaan bouwen en aan allerlei voorwaarden voldoen. Die twee landen hebben vervolgens keurig gedaan wat moet van Europa. De Europese Commissie heeft ook al een goedkeuringstempel gegeven. En ook Nederland moet toegeven dat Roemenië en Bulgarije werkelijk aan alle technische vereisten voldoen. Maar minister Leers heeft ineens nieuwe voorwaarden gesteld. Wij willen 100% zeker weten dat er geen corruptie is in die landen. Want tenslotte, je kunt wel grenscontroles hebben. Maar als je die douaniers met uh, 10 dollar of euro om kunt kopen. dan heb je natuurlijk nog niks aan. Kortom, minister Leers vertrouwt de Roemenen en Bulgaren op dit punt nog helemaal niet. Dat, uh, ik heb ook gezegd vandaag in de Raad. dat dit geen, geen, voor mij geen prettige boodschap is. Het is een lastige boodschap om te vertellen. Maar ik breng eh, liever een lastige boodschap dan dat ik mezelf en onze Nederlandse eh, belastingbetaler of de Nederlandse inwoner, maar vooral ook de Bulgaarse en de Roemeense inwoner, voor de gek houden. Over een aantal jaren krijgen we de problemen op ons bordje. Als we nu te snel zouden zeggen, eh, komt u maar, we doen wel weer. En, en dat is in het verleden gebeurd. Toen werd er een datum bepaald en toen werd er onder enorme politieke druk naar die datum toegewerkt en werd niet meer gekeken of de inhoud in overeenstemming was met de feiten met, met de wensen. Minister Leers Chris, wat is de reactie uit Roemenië en Bulgarije? Ja, die landen voelen zich natuurlijk bedrogen, maar ze zijn afhankelijk van de medewerking van Nederland in de toekomst, dus ze zeggen ze niet hardop. Want ja, eerst krijgen ze stuk te horen, als jullie nette grensposten bouwen, mooie stempelsmachines kopen, grenswachten neerzetten met een net uniform, dan kunnen jullie uh, toetreden tot het Schengengebied. En nou, hebben ze alles op orde veranderd in Nederland, verandert Nederland ineens aan het eind van de ritte spelregels, dus natuurlijk zijn ze boos. Uh, bijvoorbeeld de perszaal van Nederland, die altijd uh, vrij leeg is met een paar Nederlandse journalisten, was nu ineens vol met journalisten. ...uit Bulgarije en Roemenië. Maar minister Leers ook keihard de waarheid vertelde. We hebben slechte ervaringen met jullie landen, zei hij... ...wat betreft corruptie en illegaliteit. Dus logisch, wij stellen nu eventjes extra voorwaarden. En is dit de enige positie van Nederland als je naar Europa kijkt? Met andere woorden, kan Nederland inderdaad die toetreding echt, voor, uh, echt tegenhouden? Ja, Nederland heeft... Wel steun in deze positie van Frankrijk en Duitsland, nog een paar landen. Maar ja, ondertussen is Europa natuurlijk wel een, een, een vereniging met afspraken. Nederland kan het niet eeuwig tegenhouden. Uh, Europees voorzitter Hongarije heeft al laten weten vandaag... dat ze in september een besluit willen nemen. En er wordt dan gedacht aan bijvoorbeeld een geleidelijke toetreding. Bijvoorbeeld eerst de luchthavens uh, open en dan vervolgens havens en landgrenzen. Maar minister Leers wil zich ook daar nog niet op laten vastpinnen. Hij heeft zelfs het zinnetje laten schrappen dat er in september... Een besluit zou komen. Hij heeft gezegd in september gaan we er nog eens over praten. Nederland wil zelfs meerdere evaluaties van corruptierapporteurs afwachten en zet in op eigenlijk zeker nog een jaar uitstel. Maar uiteindelijk moet ook minister Leers toegeven dat in Europa gewoon de afspraak bestaat. Dat iedere lidstaat in principe de euro moet invoeren en ook tot het Schengengebied moet gaan toetreden. En dat geldt ook voor Roemenië en Bulgarije. Leers zegt zelfs het is uiteindelijk ook beter voor ons en voor die landen. Maar hij wil het in ieder geval zo lang mogelijk op de lange baan schuiven. Voorlopig dus nog niet. Chris Ostendorf naar Luxemburg, dankjewel. Er komt vandaag dus nieuw trappistenbier op de markt. En dat is bijzonder omdat er 20 jaar geleden voor het laatst was dat het biertje trappist mocht worden genoemd. De nieuwe trappist is Frans bier. Verslaggever Martijn van der Zanden was vanmorgen binnen de abdijmuren van de enige Nederlandse trappistenbrouwer. Er hangt een bepaalde mystiek om trappistenbier heen. En dat is ook niet gek, het wordt namelijk maar op heel weinig plekken in de wereld gebrouwen. In Nederland slechts op één plek. De Koningshoeve in Berkel en Schot, onder de rook van Tilburg. Thijs van Latrap, het is eigenlijk wel uniek dat er nu iets gebeurt in die... Trappistenwereld, hè? Nou, sowieso staan de trappisten altijd uh, in de aandacht van, uh, van de bierliefhebbers. En het is ook wel heel lang geleden dat er een trappistenbier bij is gekomen. Ja, er is, na mijn weten zijn de laatste, of is, de laatste 20 jaar, is er de laatste twintig jaar gewoon geen uh, brouwerij bij gekomen. Hoe komt dat dat er zo'n mystieke wereld om deze trappistenbieren heen hangt? Nou, het is radio, helaas kun je het niet zien. Maar ja, als je op deze plek bent en je ziet de abdij en de brouwerij. Het is natuurlijk een prachtige omgeving. En daarnaast ja, een, een bier wat nog echt gebrouwen wordt binnen de muren van een trappistenklooster. Dat is uniek. Dat moet ook voor trappistenbieren. trappistenbier moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ja, uh, dat zijn er drie. Eén, uh, uh, gebrouwen worden binnen de muren van een uh, trappistenklooster. Nou, Dat is hier heel duidelijk te zien. Twee, het moet onder toezicht uh, en controle zijn van uh, de monniken. Nou, dat gebeurt hier ook. En drie, een gedeelte van de opbrengst moet besteed worden aan goede doelen. Ja, er worden niet zoveel hectoliters per jaar gebruiken als je het vergelijkt met andere bieren of pilsen, geloof ik dat ik dat moet noemen hier. Nee, het is meer uh, kwaliteit dan kwantiteit. U zei straks, zeg maar, inderdaad, het is de Champions League onder de bieren. Ja, ja absoluut. Kijk, als je, als je kijkt naar uh, imago van, uh, van bieren, ja, dan staan uh, de trappistenbieren heel hoog op de ladder, wereldwijd. Deze achter trappistenbier, uh, we hebben hem hier uiteraard niet, hij wordt uh, vanavond of uh, vanmiddag gepresenteerd. Wel benieuwd naar hoe die smaakt? Wij zijn altijd geïnteresseerd in goede kwalitatieve bieren. Dat mag ik rekenen als een ja, geloof ik, hè? Ja. Frans, trabiste de bier vanavond is dus, uh, op de markt. Lekker. Gaan we het hebben over EHEC. Het is nog niet duidelijk welk type EHEC voorkomt op een partij... Nederlandse Rode Bietenkiemen. Het onderzoek in het laboratorium van de Voedsel- en Warenautoriteit duurt nog voort. Maar redacteur Gezondheidszorg, Rinker van der Brink, weet er iets meer... Wat is het nu? Um, er zijn twee nieuwe EHEC-besmettingen in Nederland bijgekomen... van mensen die diarree hebben. Die hebben nog geen ernstige complicatie. En ze hebben het allebei ook in Duitsland opgelopen. Dus het uh, lijkt niet van die Nederlandse bron... afkomstig, maar van de bron in Duitsland. Dan breekt het aantal EHEC-patiënten op acht nu. Waarvan er vier uh, de ernstige vorm hebben... met die niercomplicaties complicaties die, die uh, ook de hersenen kunnen aantasten. En uh, waarin je kan overlijden. En vier, een diarree hebben. Die ook heel goed zo zonder complicaties kan verlopen en over kan gaan. En alle acht hebben stopgelopen in Duitsland? Ja. Waarom duurt het zo lang om dat type van de E-hek op de rode bietenkiemen vast te stellen? Nou ja, er zijn een heel aantal uh, typen E-hek. die allemaal nog elkaar, op elkaar lijken. Um, maar net ietsjes verschillen. En dat kleine verschilletje maakt dat ze uh, uh, gevaarlijk zijn of erg gevaarlijk zijn. En dat moet je dus heel nauwkeurig vaststellen... omdat uh, bijvoorbeeld de opsporing van die Duitse variant... die gaat niet met de traditionele methode waarmee EEC wordt opgespoord. Die vindt hem niet. Die moet je anders opsporen. Nou, dat soort dingen luistert ontzettend nauw... en is gewoon een ingewikkelde uh, testprocedure. En je moet heel zeker weten dat je de goede eruit haalt en dat je niet zegt dat het een ander is dan het is. Want dat kan voor de uh, therapie zelfs gevolgen hebben. Ja, want het is wel zo dat alle EHEC-bacteriën um, gevaarlijk zijn voor de mensen. Ja, het komt erop neer dat, ze, dat je van allemaal heel erg ziek kan worden... en ook kunt overlijden aan infecties die door veroorzaakt worden. Maar die overlijdingskans is bij de ene type EHEC 2%. Je moet dan eerst een niercomplicatie oplopen, ik moet het goed zeggen. Je hebt de kans van 2 tot 7 procent en kinderen zelfs 15% op de niercomplicatie. En binnen de groep die die complicaties krijgt aan de nieren... Uh, is er een kans van 2 tot 9% om te overlijden. Dus het maakt voor je kansen om heel erg ziek te worden... en eventueel zelfs dood te gaan, flink uit welk type e-hek je oploopt. En ook uh, aan de verdere schade die je overloopt. Een kwart houdt nierschade, en daar gaat weer een deel van dood, een klein deel. Diabetes is een complicatie die zich voordoet, maar allemaal is het bij de ene doet dat zich vaker voor bij het ene type EHEC dan bij het andere type EHEC. En als het type is vastgesteld, dan wordt uh, dus de behandelmethode daarvoor bepaald... en die kan verschillend zijn? Nou ja, in eerste instantie moet je niet met antibiotica behandelen... omdat dat uh, het, het, uh, bij een EHEC het risico op die niercomplicatie... en dus ook op meer doden vergroot. Dus je moet in eerste instantie proberen het gif wat die uh, bacterie uh, in ons lijf... in het lijf van een patiënt afscheidt, te bestrijden... En pas in een wat verder verloop van de ziekte moet je toch antibiotica gaan geven. Omdat het anders uh, sowieso misloopt, als ik het goed heb begrepen allemaal. Duidelijk, even de feit op een rij. 8% in totaal die het opgelopen hebben in, in Duitsland. En we weten nog niet welk EHEC-type... Hoort bij wat is gevonden op die partij. De Nederlandse Rode Bietenkiemen. Ja, want die Rode Bietenspruiten. die komen van de firma HAMU. Dat uh, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit. En die adviseert consumenten. die Rode Bietenspruiten van die firma hebben. dat ze die maar beter kunnen weggooien. Meer details op onze website nws.nl. Daar een verslag van Rink van den Brink. Dank je. De beste klantrelatie.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 Huiseigenaren die onder hoogspanningskabels wonen... worden waarschijnlijk uitgekocht. De Tweede Kamer steunt dat plan van minister Verhagen. Van in Nederland staan zo'n 3500 koopwoningen onder hoogspanningskabels... en veel bewoners hebben gezondheidsklachten. De opstandelingen in Libië krijgen uit steeds meer landen... financiële hulp toegezegd. Italië en Frankrijk zeggen dat ze binnenkort honderden miljoenen euro's... overmaken aan de nationale overgangsraad van de Libische oppositie. Veel landen maken daarbij gebruik van de goede van de Libische leider Gaddafi, die waren bevroren. En in Amsterdam is de zogenoemde hotelspringer veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Australië sprong vorig jaar juli onder invloed van cannabis vanuit een appartement op de derde verdieping in de Kerkstraat in Amsterdam. De man landde op een Braziliaanse toerist die daardoor een dwarslesie opliep. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Heemstra. Het is aangenaam weer, niet te warm, niet te koud, geregeld zon en een flinke westenwind. Vanavond klaart het geleidelijk op en de wind neemt sterk af. Het wordt vannacht behoorlijk fris, 5 tot 10 graden en er kunnen mistbanken ontstaan. Morgen verloopt het weer, een groot deel van de dag vergelijkbaar met vandaag. Stapenwolken, flinke zonnige periode en vrijwel droog. De temperatuur stijgt naar een graad of twintig. Maar vanuit het zuidwesten nadert een gebied met buien. En dat trekt in de loop van de middag het zuidwesten van het land binnen. En morgenavond krijgt ook de rest van het land met buien te maken. Het midden en noorden krijgen waarschijnlijk de meeste regen. Er staat morgen maar weinig wind, zwakt het hooguit matig, windkracht 3 uit het zuidwesten. Rondom het buiengebied wordt de wind variabel van richting. Het weer voor het Pinksterweekend ziet er tamelijk gunstig uit. Zaterdag kunnen er nog een paar buien overtrekken, maar de zon schijnt ook. Het wordt zo'n 19 graden. Zondag is het droog, een graad of 21. Pinkstermaandag 20 graden, maar dan neemt de kans op regen weer wat toe te nemen. Misschien valt het mee, want de onzekerheid is op die termijn nog groot. ABB Verkeersinformatie. In Middelburg zijn problemen op de N57. Daar is het aquaduct van Walgeren dicht vanwege een technische storing. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat nog wel eventjes duren. Het advies is om voorlopig maar de U-routes te volgen, de U30 of de U31. Voor de rest is het een iets minder drukke avondspits dan gebruikelijk. Maar toch een paar files die er uitspringen. Zo is het opvallend druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knop het Burgerveen en dorp, 14 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knop het Kooimeer, 6 kilometer. Een aanrijding op de A50 Eindhoven naar Os, bij Veghel Noord, 5 kilometer file. En tenslotte de A67 Venland naar Turnhout. Tussen Gelderop bij naar Heide, 3 kilometer. Er is daar een vrachtwagen stilgevallen, de rechterrijstok is daarom dicht. Een idee voor iedereen met een hypotheek... waarvan de rentevastperiode bijna afloopt...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 Over half 6. Het laatste nieuws hier op Radio 1 over televisie. Want Nederland 3 kan en mag blijven. Dat vertellen diverse Haagse bronnen aan de NOS. Dit ondanks een bezuiniging van 200 miljoen euro op de publieke omroep, omroepen. Den Haag-Joost, Vullingsjoost, waarom mag dat derde net blijven? Nou, In het regeerakkoord staat... er wordt bezuinigd op de publieke omroep zonder de kwaliteit aan te tasten. Indien hierdoor het aanbod verschuilt, vervalt er een televisienet. Nou, wel nu, mediaminister Van Bijsterveld heeft hele dure consultants in dienst genomen... Uh, om het zogenaamde besparingspotentieel bij de omroepen in kaart te brengen. Nou ja, Kortom, waar kan het geld gehaald worden? En de conclusie is, er kan 200 miljoen bezuinigd worden... zonder een noemerswaardige verschuilen. En dus kan en mag eh, Nederland 3 blijven. En dat wordt dus ondersteund door de minister en de coalitiepartijen. En verder kan ik nog vertellen dat op dat net al Nederland 3... Eh, meer aandacht zal komen voor eh, regionaal nieuws... aangeleverd door de regionale omroepen. Het kabinet wil wel terug van 22 naar 8 omroepen in Hilversum. Daar heeft de NPO ook al op gereageerd via een brief. Wat is nu definitief geregeld? Nou, daar is nog gesteggel over tussen de coalitiepartijen VVD en CDA. Eh, het CDA wil het plan van de publieke omroepen. Overnemen. Dat houdt in dat de zogenaamde taakgebonden omroepen... de NOS voor het nieuws en de NTR voor cultuur en jeugd en diversiteit... Eh, die mogen blijven. Daarnaast hebben we dan nog drie fusieclubs. De TROS, de AVRO samen, NCRV en de KRO en VARA en BNN. Eh, dan zijn we bij vijf en dan hebben we nog drie alleenstaande. Max, VPRO en de EO. Eh, Pound en WNL mogen overigens ook blijven. Maar dat zijn aspirant omroepen, dus dat staat er een beetje buiten. Maar de VVD wil zich daar toch niet bij neerleggen bij dat uh, die willen eigenlijk gewoon de zes grootste omroepen laten doorgaan... Uh, plus de NTR en de NOS. In dat geval zouden BNN, VARA en MAX afvallen. En als het aan de VVD ligt... Krijgen we zelfs nog minder omroepen, maar goed. Eh, ik, ik vrees dat het VVD maar eh, het kortste eind gaat trekken in deze discussie. En dan is er nog een punt van Gestegel. Je kan je vast herinneren dat de fuserende omroepen zeiden: Nou, wij zijn over onze eigen schaduw heen gestapt. Wij gaan wel samenwerken en die anderen niet. En daarvoor willen wij financieel, financieel beloond worden. Nou, de CDA zegt dat vinden wij terecht en de VVD vindt dat niet terecht. En ja, en die plooien moeten nog wel glad worden gestreken. Nou, je noemt het Gestegel Joost, maar dat lijkt me toch best fundamentele meningsverschillen. Gaan ze er wel uitkomen? Uh, ja, dat is de verwachting dan weer wel. En uh, nou, iedereen verwacht dat volgende week uh, de, de kogel door de kerk gaat. En er wordt ook nog gesteggeld over de, de wereldomroep. Uh, dus daar is het laatste woord ook nog niet over gesproken. En het laatste woord ook nog niet over de bezuiniging van 200 miljoen euro op cultuur. Dat komt morgen te sprake in de ministerraad. Komt men daaruit? Uh, wederom zegt men, we gaan eruit komen. Maar ook hier weer wat uh, gedoe tussen VVD en CDA. Het punt is dan de regionale spreiding van de bezuinigingen. Nou, het CDA heeft traditiegetrouw uh, meer oog voor de regio dan de VVD. Dus daar wordt nog over gesproken. Uh, gaan we niet vragen welke instellingen uh, zeg maar, de bezuinigingen over zich heen krijgen. Wel kan ik vertellen dat het kabinet het advies voor de Raad voor Cultuur niet overneemt. De Raad pleit voor meer spreiding van de bezuinigingen in de tijd. Zodat de instellingen en gezelschappen de tijd krijgen om zich ja, meer voor te bereiden op die bezuinigingen. Dat wil het kabinet niet, die voelt niks voor de kaarsgaaf. We willen heldere en harde keuzes maken. Jos Vullings in Den Haag, dankjewel. Dan gaan we naar Griekenland. Weer slecht nieuws voor Griekenland. De economie is het afgelopen kwartaal nog verder gekrompen... dan werd verwacht. Rekening werd gehouden met een krimp van 4,8 procent... en nu blijkt het 5,5 procent te zijn. Correspondent Connie Kees in Athene. Connie, wat is de verklaring dat die krimp toch erger is dan verwacht? Nou ja, door de bezuinigingen op, op de salarissen en, en voortdurende belastingverhogingen is de koopkracht van de mensen hier drastisch uh, gedaald. En er is enorme onzekerheid over de toekomst. Dus mensen zijn heel voorzichtig met hun inkopen, zelfs voor de, de meest noodzakelijke... Uh, dingen voor het voor dagelijks leven onderhoud. Uh, ze weten niet of ze morgen nog werk hebben, of ze nog geld hebben, of we nog meer belastingen moeten betalen. Uh, dus uh, ja, dat geldt niet alleen voor de Grieken met lagere inkomens, maar vooral ook voor de grote middenklasse die nu is getroffen. En dat zijn dan nog de mensen met een baan. Hoe, hoe staat het ja. met de mensen zonder baan? Ja, dat, dat is een groot probleem. Uh, ja, dat zijn vooral jongeren. Uh, de werkloosheid is het hoogst onder jongeren in de leeftijd tussen 15 en 24 jaar. Dat is 42,5 procent nu. En tussen de 25 en 34 jaar is de werkloosheid nu bijna 23 procent. Dus dat zijn ja, schokkende cijfers. En die uh, kunnen sowieso niet veel uitgeven. Je zegt uh, de mensen die wel een baan hebben, die houden het ook zoveel mogelijk bij zich uh, uit angst voor de toekomst. Wat, wat zie jij daarvan aan effecten om jou heen in Athene? Nou, wat ik hier in Athene om me heen zie, is dat de ene naar de andere winkel uh, sluit. Uh, als ik bijvoorbeeld hier om de hoek ga, dat is een winkelstraat met twaalf winkels. Daar zijn er nu inmiddels zes van dicht, dus de helft. Uh, dat is binnen een paar maanden gebeurd. En wat zijn en dat, dat voor is... winkels? Nou, dat is een schoenenwinkel, een, een winkel met schoonmaakmiddelen. Kleine winkeltjes, het is de kleine middenstand. Maar je ziet hetzelfde ook in, in de luxere winkelstraat, hoor. Dus niet, uh, niet alleen in, in een volkswijk waar ik woon. En Verder uh, zie je ook uh, restaurants, cafés die dichtgaan omdat ze ja, niet genoeg klanten meer hebben. En ik heb ook gehoord dat bijvoorbeeld op de kleinere eilanden uh, taverna's en hotels niet eens zijn opengegaan. Dus die, die blijven ook dicht om, omdat er niet genoeg mensen meer komen? Ja, dat zijn de eilanden die niet zo uh, veel toeristen krijgen. Uh, het is een ander verhaal voor uh, de, de grote bekende eilanden... waar veel toeristen komen, zoals Creta, Rodos, Kos. Daar uh, schijnt het deze zomer toch wel goed te gaan. Ja, en, en die bezuinigingen die hier aan ten grondslag liggen... Uh, ja, die moeten van het IMF, van de Europese Unie... om de, de boel weer een beetje op orde te krijgen daar... Hebben de mensen dat inmiddels geaccepteerd of zie je nog steeds veel protesten daartegen? Nou ja, vandaag uh, werd er ook weer gestaakt door uh, werknemers in, in staatsbedrijven en nutsbedrijven. En dat zijn ja, bedrijven die op de lijst van privatisering staan bijvoorbeeld. Uh, de vakbonden zijn bang voor een uitverkoop van, van staatsbedrijven en van verdere werkloosheid. Um, ja, er wordt natuurlijk niet elke dag gestaakt. Maar er zijn wel uh, veel protesten van mensen die ja, echt bang zijn voor de toekomst. Ja, en dat is natuurlijk ook niet goed voor de economie. Toch? Veel acties. Nee, dat is, er wordt natuurlijk niet elke dag gestaakt. Maar uh, ja, over het algemeen gaat uh, iedereen gewoon hier naar zijn werk. Voor zover ze nog werk hebben. En uh, ja, Men wacht eigenlijk af met uh, wat voor programma aan nieuwe bezuinigingen en nieuwe belastingen de, de Griekse regering uh, waarschijnlijk vandaag gaat komen. Het sombere nieuws vanuit Griekenland. Dat kreeg van Connie Keeser. We hebben ook goed nieuws. Goed nieuws in de strijd tegen schadelijke bacteriën. Onderzoekers van TNO zeggen dat ze hebben ontdekt... hoe ze voor antibiotica resistente bacteriën bij de bron kunnen aanpakken. Dat is goed nieuws, want hoe minder resistente bacteriën in de mest van dieren... dat is die bron, hoe kleiner de kans dat mensen er ziek van worden. Bart Keizer, goedemiddag. Goedemiddag. Microbioloog bij TNO. Een heel simpele vraag en hopelijk ook een antwoord in Jip en Janneke taal. Wat hebben jullie ontdekt? Wat wij hebben ontdekt is... we waren eigenlijk op zoek naar methoden om antibiotica te vervangen... die nu veelvuldig in de, in de veterinaire sector toegediend worden... om kippen en varkens gezond te houden. En we waren op zoek naar middelen, stoffen die je aan voor kan toevoegen... die die toediening eigenlijk zou, zou kunnen verminderen. Um, om dat te doen, dat lukte niet zomaar... was het nodig om een systeem te ontwikkelen... dat heel nauwgezet de darm, de darminhoud, microbiologisch... kon nabootsen onder laboratoriumcondities... Dat is gelukt, dat hebben we kunnen doen. En vervolgens hebben we getest wat stoffen doen op zo'n totaal ecosysteem. Dus zo'n totale pool aan micro-organismen zoals het er ook in de darmen voorkwam. En wat we daarbij vonden is dat wij stoffen konden identificeren die heel actief bepaalde uh, uh, resistente micro-organismen, die voor, bij kippen gewoon voorkomen en er verder geen schade oplevert, maar bij de mens wel gevaarlijk is, heel actief kan remmen. Dat is natuurlijk een heel mooi uh, mechanisme om op die, op die manier ook de infectiedruk van dat soort, uh, dat soort bacteriën om dat te verminderen. Dus als ik het goed begrijp, en corrigeer me als ik het verkeerd heb, is het geen medicijn wat jullie geven. Het is een toevoedsel aan voedsel, aan dieren, waardoor het darmkanaal minder schadelijke bacteriën kan creëren. Exact, dat is juist. Dat was de insteek. We zoeken naar preventieve middelen en niet zozeer uh, curatief. Dus we kunnen met dit, met, uh, dit middel geen mensen... Helpen, Maar het is echt gericht op preventie. Dus is mijn volgende vraag heel logisch. Is dan deze vinding wellicht ook in te zetten tegen de EHEC-bacterie... waar we het voortdurend over ja. hebben deze dagen? Nee, dat is een hele, hele belangrijke vraag. Uh, ik verwacht uh, dat we uh, met de sommige middelen die we hebben gevonden... dat die ook actief zullen zijn tegen de, het voorkomen van de EHEC-bacterie. Maar dan wel bij kippen en varkens, in de, in de, bij, de, bij veeteelt. Uh, bij mensen weten we het gewoon niet. Maar we hebben dat nog niet getest. Het is iets dat we nog moeten doen. Waarom niet? Uh, we hebben de stam helaas nog niet kunnen krijgen. Daar zijn we wel in contact over uh, met bijvoorbeeld het RIVM. Maar helaas hebben wij deze nog niet kunnen ontvangen. Ja, want het RIVM wilde niet reageren omdat ze geen inzicht krijgen in uw onderzoeksresultaten. Waarom hebt u die informatie niet gedeeld? Uh, nou, het onderzoek is nog lopend. Uh, het, het gaat nog, het loopt nog door. Uh, ik wil heel graag ook met, uh, met de onderzoekers in contact treden en uh, daar verder over discussiëren. Uh, we zijn best bereid om daar meer over te vertellen. Maar omdat het lopend onderzoek is, kunnen we daar nog geen, nog geen eindrapportage over hebben. Uh, uh, uh, en wat is er dan op tegen om dat niet dat lopende onderzoek aan het RIVM te laten zien? Ja, nee, dat is, een, dat is een hele goede. Eigenlijk uh, lopen dat soort vragen natuurlijk niet, niet synchroon helemaal. Dus de vraag van, van het RIVM bereikt ons nu hand eigenlijk. Uh, dus op... dat is eigenlijk een beetje miscommunicatie. U wil dat best delen? Uh, wij zijn verder bereid om dat te delen, absoluut. En we willen graag ook in contact treden. Niet alleen met RIVM, maar denk met name ook aan, uh, hey, aan de veeteeltsector. We zijn natuurlijk in veel contact. Hè. Veel van dit werk gebeurt ook samen met uh, veevoederbedrijven. Uh, nou, dat is ook een, uh, uh, een belangrijke stap om tot preventieve maatregelen te komen. Ja, want u hebt het vooral over het voorkomen van ziektes, door de bacteriën al in het vee aan te pakken. Maar kan deze kennis uiteindelijk ook helpen bij het vinden van een zijn. Nou, als we daaraan zouden kunnen bijdragen, zou dat heel mooi zijn. Dat was initieel niet de insteek van ons, uh, ons onderzoek, uh, maar wie weet. Maar dat is langere termijn, want deze ontdekking, kan die al meteen worden gebruikt? Of, of moeten we daar echt nog even op wachten? Nee, de focus voor, op, voor ons op dit moment, voor dit onderzoek, is het uh, preventieve maatregelen. Dus het terugdringen van uh, resistente bacteriën in de darmen van, uh, van bijvoorbeeld kippen en varkens. Met een, een voedings, uh, in, uh, voedingsmiddel hey, in veevoer, en dat is waarmee we... Een effect willen bereiken. En dat kan dan wereldwijd buitengewoon interessant zijn waar u mee bezig bent. Ja, dat. Uh, nou goed, dan moet ik wel zeggen dat Nederland wel voorop loopt met de toepassing van antibioticum uh, in, in, uh, bij, uh, bij veetelt. Maar het zal zeker interessant zijn. En dat is toch ook weer eens mooi om te horen, toch, Tim? Met al die slechte berichten over het onderwijs en het onderzoek en, en de Zo intelligentie van de Nederlanders. Geen reden om bescheiden te zijn. Bart Keizer, microbioloog bij Athena. Wij begrijpen het verhaal. Hartelijk dank. Bedankt. Ja, zometeen dan gaan wij praten over, na zessen, over de vluchtelingenstroom uit Syrië richting Turkije. Want die stroom blijft groeien. Hoe staat het met het verkeer, René Passet, bij de ANWB? Ja, een korte update over de A50. Tim, zojuist is de weg bij Vegel Noord weer vrijgegeven voor het verkeer. Er was daar een ongeluk gebeurd. Het is wel te merken gelijk vanuit Eindhoven naar Os. Want er staat 10 kilometer file vanaf zon tot aan Vegel Noord. Nog niet vrij, helaas is de A67, Venlo naar Turnhout. Bij Leen de Heijden zat een vrachtwagen die de rechterijstoot blokkeert. Er zaten inmiddels 8 kilometer file vanaf de afrit zomeren. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Veel supermarkten zijn er niet zo blij mee met de jaarlijkse publicatie van de ergernis Top 10, waaraan ergere consumenten zich het meest in de supermarkt. Vanmiddag was het weer zover. De Top 10, de jaarvergadering van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Verslaggever Jeroen Schutteijzer nam vanochtend in Delft en dat levert vast leuke dingen op, alvast de proef op de som. Heel irritant. Komt het vaak voor? Bij de Lidl, als je daar een aanbieding hebt, en niet op negen uur gaat, is het... Op is op. Ja, ik bedoel, het ligt er maar aan uh, hoe snel je bent met je boodschappen. Ik bedoel Als er uh, iets is op maandag in de reclame, is en ik kom op woensdag of op donderdag, en het is er niet meer, ja, dan had ik eerder moeten zijn. Nou ben ik niet zo gauw geïrriteerd, moet ik zeggen. Maar als ik dus iets wil hebben, een, een aanbieding, en ik kom speciaal voor die aanbieding, en het is weg, dan heb ik er de pest in. Heeft u een muntje van 50? Kopen we even een karretje met die karretjes is soms ook wat aan de hand. Dan wil ik naar links en wil ik karretje naar rechts. Marcel van Aalst heeft consumentenonderzoek gedaan. 2.500 Nederlanders. Zijn die wel tevreden over de supermarkt? Nou, die zijn eigenlijk heel tevreden over die supermarkt. Die geven de supermarkt het gemiddelde rapportcijfer 7,6. Kijk, eigenlijk zijn er geen echt slechte supermarkten meer. Maar goed, er wordt natuurlijk door de Nederlandse consument altijd nog wel enigszins geklaagd. Ik maak alleen maar als ik misgrijp. Ik dacht naar hemelvaart, waar de schap gewoon leeg Het leek oorlog. Er was dus niks te krijgen, echt waar. Toen was u boos. Toen was ik boos. Voor de tiende keer hebben jullie een ergernis top 10 samengesteld. Daar zien we toch, uh, toch, in de loop van die tien jaar... zien we daar wel uh, aardige verschuivingen in uh, naar voren komen. Want... Tien jaar geleden? Wat stond er toen op één? Nou, tien jaar geleden toen wij met het onderzoek begonnen... toen waren het altijd toch die de winkelkarretjes. En dat lijkt nu een beetje tot het verleden te behoren. Nou, dat is eigenlijk in de loop van de tijd is dat vervangen door... De lange rij. Bij de kassa. Ja, de mensen die je hoort klagen in de lange rij. Daar ergert u zich weer aan. Ja. Veel supermarkten die hanteren regels bij de kassa. Uh, de drie in de rij, uh, kassa erbij. Dat, dat zijn natuurlijk allemaal uiteindelijk zijn dat ja, methoden om uiteindelijk die, die, die, die ergernissen of in ieder geval dat verwachtingspatroon van consumenten... Wachten willen we niet, hè? Nee, we willen niet wachten. Kijk, boodschappen doen wordt door de meeste consumenten toch nog steeds als erg leuk ervaren. Nou, leuk, leuk, leuk. Zaterdagochtend. Het is altijd een moedje. Maar wat staat er nu op één in die ranglijst? Uh, ja, de producten en de artikelen die, die uitverkocht zijn, waardoor consumenten misgrijpen. Uh, het zorgt ervoor dat je toch naar een andere winkel moet of dat je een uh, vervangend product moet zoeken. Zijn er bepaalde tijden in de week dat je dat vaak tegenkomt? Dan heb je het toch over uh, ja, de vrijdag, ook in de loop van de dag, uh, de zaterdagochtend, uh, waar jij jezelf ook uh, enigszins aan, uh, aan stoorde. Is de koffiemelk op en zegt zo'n uh, vakkenvuller: ja, vanmiddag om twee uur komt de vrachtauto weer. Daar heb je wat aan, morgen om tien uur. Wat staat er nog meer in die top 5? Wat ik ook erg vind, is die, is die band, die blijft dan draaien. En dan gaan al je boodschappen tegen elkaar en dan wordt het zo gekrust, zeg maar. Daar heb ik ook zoiets van, ja, dat zie je toch. Doe die band even stil. Als je betaald hebt, moet je ophoepelen wegwezen? Ja, eigenlijk wel, ja. En dan wordt die kilo kaas op de beschuiter gegooid door de kassière. Ja, dat gebeurt ook nog wel eens, ja. Dat je denkt van, waarom doe je zo'n lomp? Nou, wat nog meer in die top 5 staat, is het bijvullen van de vakken... op het moment dat de winkel geopend is. Dus daar doet zich eigenlijk een beetje een rare situatie voor. Aan de ene kant wil die consument natuurlijk niet graag misgrijpen in het schap. En aan de andere kant mogen de vakken niet worden bijgevuld... tijdens openingstijden, dus ja. Wat trekken die supermarkten zich nou aan van deze lijst? Het is natuurlijk nooit leuk om uh, iedere keer weer die ergernissen te, uh, terug te zien. Dus uh, er hebben ook wel eens wat, wat, uh, wat ketens tegen ons gezegd van kun je daar nou niet mee stoppen? Vragen ze dat echt? Stop er nou eens mee? In plaats van er wat aan te doen? Nou, aan de andere kant, ik uh, denk wel dat deze branche uh, goed luistert... en goed uiteindelijk uh, ja, dit, soort, dit soort verbeterpunten die door de consument zelf worden aangedragen oppakt. geen problemen mee. Echt niet hoor. Nooit gehad. Iedere mens is veel te haastig. Snel, snel, snel. <lacht> dat is fout. Wilt u de hele ergernis top 10 lezen? Kijk dan op nos.nl. En onze luisteraars zijn ook flink geïnspireerd door de top 10. Zo twittert Gertjan Klanderman zijn ergernis. Het vullen van de schappen tijdens de drukste winkelmomenten. Gangers staan dan vol en artikelen kun je amper pakken. En nieuws laat weten. Niet het merk wat ik wil hebben. En Leonard van der Leden stoort zich aan onvoldoende biologische keuze. En Mandy Kleewijn vindt het vaak koud. Te koud. Maar er is ook plaats voor relativering. Frank Antoni, bijvoorbeeld, vindt Nederland een land van zeurpieten. De moeder van een bevriende Oekraïense was op bezoek. En zij staarde vol verbazing naar een winkelschap hier met de woorden: We hebben in Oekraïne maar twee soorten kaas: wel kaas en geen kaas. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De Amerikaanse regering zet vijf NAVO-lidstaten, waaronder Nederland, onder zware druk om een grotere rol te spelen bij de luchtacties in Libië. Dat schrijft NRC Handelsblad over een vergadering van de 28 ministers van Defensie van de NAVO-lidstaten in Brussel. Op die vergadering maakte de Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, in ongebruikelijk felle bewoordingen duidelijk dat de NAVO-bondgenoten de lasten van de Libië-acties beter moeten verdelen. Zijn optreden werd niet echt gewaardeerd. Volgens een NAVO-functionaris vonden de collega-ministers de uitspraken van Gates bot. En verderop in de krant analyseert NRC-handelsblad de crisis in Libië en die in Syrië. Twee vergelijkbare crises met een open einde. Wat wel verschilt is de reactie van de internationale gemeenschap. In Libië werd snel ingegrepen, maar dat zou in Syrië grote risico's en veel meer onzekerheden met zich meebrengen. Alleen al de ligging van het land tussen Libanon, Turkije, Irak, Jordanië en niet te vergeten Israël in... geeft vervolgens NRC aan hoe gevaarlijk destabilisatie kan zijn en hoe verstrekkend de gevolgen... De Nauwe banden tussen Syrië en Iran maken de zaak zo mogelijk nog heikeler. De Franse kandidaat topvrouw voor het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde is aan het lobbyen. Ze maakt een tour langs landen die belangrijk zijn voor haar kandidatuur. En vandaag probeerde ze de Chinezen te paaien. Dat is te lezen op de website van het persbureau Reuters. En zoals dat dan gaat, komt ze met beloftes. Uh, zo vindt ze dat de Chinezen meer invloed moeten krijgen binnen het IMF. Of die opvatting haar kansen op steun van de Chinezen vergroot... daar is ze nog niet helemaal zeker van. Zoals ik zei, ben very positive positief over mijn to naar China. Maar de beslissing not niet aan mij. Het belongs to the Chinese authorities. So, voilà I always feel confident. Haar voorziet een kaartje. Nederlanders werken allang niet meer voor hun plezier... of omdat het werk interessanter dan wel nuttig is. We werken allemaal vooral voor het geld, beweert het Parool... naar aanleiding van onderzoek. Op de voorpagina valt te lezen dat we de afgelopen 25 jaar... veel materialistischer zijn geworden. Maar dat een goed salaris zo'n belangrijke motivator... voor werknemers is geworden, komt niet alleen... door het toegenomen materialisme. Veel bedrijven nemen steeds makkelijker afscheid van werknemers. Als werkgevers mensen als dingen behandelen... vinden die dingen hun werk ook minder belangrijk... Dat zegt onderzoeker van Luik in het Parool. Opmerkelijk is verder dat uit het onderzoek blijkt dat jongeren geld net zo belangrijk vinden als ouderen. En vrouwen doen niet onder voor mannen. Sterker nog, werkende vrouwen vinden het gezin minder belangrijk dan mannen, blijkt uit het onderzoek. Hm. Kom maar door met het onderzoek. Yes. Miljarden aan Amerikaanse dollars die zijn uitgegeven aan de bestrijding van drugscriminaliteit in Latijns-Amerika zijn zinloos geweest. Dat staat in twee rapporten van de Amerikaanse regering en ook van onafhankelijke onderzoekers. Onder meer de Los Angeles Times schrijft daarover... De onderzoeksrapporten hebben vooral kritiek op de toenemende inzet van freelancers. Die kregen meer dan 3 miljard dollar om de plaatselijke politie en justitie in Latijns-Amerika te trainen... in het afbranden van coca-plantages en andere manieren om de productie en smokkel van drugs te bestrijden. Onderzoekers en politici spreken van grootschalige verspilling. Er worden miljarden uitgegeven zonder dat duidelijk is wat dat oplevert, zegt een senator in de LA Times. Vorige week noemde een groep internationale prominenten de oorlog tegen drugs ook al een kostbare mislukking. Pinkpop wil een groener imago, dat meldt de website van de Limburgse Omroep L1. In 2008 kreeg het festival al de Green and Clean Award, maar het moet nog beter. Zo douchen de artiesten voortaan met water dat op een volledig natuurlijke manier wordt verwarmd. En dat douchewater wordt hergebruikt om de wc's door te spoelen. Daarnaast wordt al het afval van Pinkpop gescheiden. En dat is veel. Per dag worden er rond de 60.000 bezoekers verwacht op het festival in Landgraaf. Pinkpop begint zaterdag en duurt tot en met maandag. Nog even over die ergernis. Wat is jouw grootste ergernis in de supermarkt, Lucella? Nou, ik zei het al bij de VPRO vanmiddag. Dat is dat ding waar de cashier dan de boodschappen van de een met de ander scheidt... en dan gaat dan lekker tegen je aardbeien aan... of tegen je rol met koekjes en dat plet de hele boel. Ah, volgens mij mensen, ergeren mensen zich ook aan mij. Vanmorgen stond ik in de supermarkt met mijn winkelwagentje... en dan loop ik toch nog even weg om wat laatste boodschappen te halen. Heel irritant. Heel irritant, daar ben ik me helemaal van bewust. In de top 10.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 Meerwaarde door ambachtelijk beleggen. Hofhoorneman Bankiers. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Meerwaarde in uw beleggingsportefeuille. Hofhoorneman Bankiers. Cursus Spaans. Pech onderweg. Hoe zeg je de airco is kapot in het Spaans? Uh, los uh, aircondicionados esta uh, completamente kapot.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 Waarom hebben werkende ouders de grootst mogelijke moeite hun werk te combineren met de zorg voor hun kinderen? Nee, ik wel. er wel. Komt iemand te Tussen kroost en carrière. Twee verdieners in de knel. Vanavond om half negen op Nederland 3 in VPRO Thema. Lievert, denk je dat onze cv-ketel de volgende winter wel doorkomt? Winter? <laughs> Hoezo? Het is zomer.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 Dit is Radio 1.